En bij weinig wind worden het tussen de 7 en 10 graden. Dit was het... Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Vertraging nog in de Randstad op de A1. Van Amsterdam naar Apeldoorn. Bij Barneveld 4 kilometer. kost je ruim 5 minuten. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Bij Everdingen 4. En voor het Ouderij nog eens 10 kilometer. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. En op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch.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 Ja, en ik, ik zeg tegen de stewardess, ik zeg, ik zeg, goh, ik zeg, goh, ik zeg, uh, ik zeg, wil we bij die deur zitten, maar dan moet die deur wel dichtzetten. Maar ze hebben die deur gewoon uh, ja, opengelaten, hè, de hele weg. Het is ongelooflijk. Ja, Het is dat weer kan allemaal ik zit, ik zit te sidderen op mijn stoel. Echt waar? Echt waar. Ik zit gewoon te sidderen op mijn stoel. Het is gewoon, oh, nou, Ik ben gewoon in shock, nu. Omdat? Ja, wat jij net verteld. Oh nu, ja, dat. ja, nee, dat, nee ja, dat natuurlijk, ja. Ja. Ja. Ja. Ah, ah, ja, Goedemorgen, ja. goeiemorgen. Goeiemorgen, man. Goedemorgen, man. Ik denk, denk door die deur even dicht. Ja. Wat een lekker zonnetje. Wat zeg je? Wat een lekker zonnetje. Het is een heerlijk zonnetje, we zijn heerlijk. er weer hè? Heerlijk gezellig. Ja, ja, Goedemorgen, ja, ja, ja. Goedemorgen allemaal, ja. ja. Uh, uh. Ik, uh, ik zeg, uh, beginnen maar. Ja, eerst de plaatkinderen in, Willem. Ja, en het is als ik dit hoorde, dan word ik altijd zo vrolijk. Een vrolijk wijsje is dit. Ja, dit is een heel gezellig wijsje. Ja, weet je nou waar je weet waar het van was, hè? Dit komt mij bekend voor, dit. Oh. Ja, Radio Veronica, Joost de Draaier, hè? Daar oh. was het van eigenlijk, hè? Ja, maar ze hadden toch niet alleen maar Joost die draaide of wel? Uh, nee, maar hij speelde ook niet zelf piano, dus, uh, ja, oh. dus, dus dat maakte dan ook weer niet uit. Nee. Ja, Joost mag het weten. Ja. Joost mag het weten, maar goed, jij weet van alles ik dus weet helemaal jij weet niks. ook dat deze tune bij Veronica hoorde bijvoorbeeld oh ja oh, heb ik dat gezegd ja ja, ja dat, dat uh... heeft Cornelis Vreeswijk daar ook niet iets over gezongen Veronica Veronica ja nee dat klopt hè ja Vreeswijk uit Eemuiden hè want daar kan ik Vrees van wel ik ja. Vrees van wel ja maar in ieder geval dat is wel een lekkere muziek ook hoor Daar kan je straks wel een nummertje van draaien. wat mij betreft of Vreeswijk ja ja, en daar ben je niet bang voor. Het is niet zo dat je zegt, uh, geef voor... niet vader, ja maar het moet af. En het mag ook voor Cornelis zijn. Cornelis, ja. Ja, ik heb nog wel een, uh, een, een, laatst hoorde ik nog een nummer van uh, de Nozem en de Non. Ken je die nog? Nozum ja. Ja ja ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou maar ja, goed, ja, uh, vet, ik zal eens vet. kijken of die Non uh, zin heeft. Heb ik nog wat mee gehad met die, met die Non? Echt waar? Ja, ja, ja, ja, ja. Zat jij toen niet uh, in die caravan? Een onder onsje. Ja. Ja. ja. Je zat er niet in, in die caravan, uh, wat was het ook weer? Kevin of Love of zo. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Met de housemarkt ja, die. Are Saw alright, it's so alright Hand in hand we'll take a caravan To the motherland One by one we're gonna stand up with pride One that can't be denied Stand up, stand up From the highest mountain valley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 Oh, bring the young and the old Won't you let your love flow, flow From your heart Every woman, every man Join the caravan of love Stand up, stand up Stand up, everybody take a stand Join the caravan of love ja, de nozem en de non, hè. Nee, het was Charles en de non, dat, uh, ja, dat, uh, in die caravan, ik, ik wil het eigenlijk liever niet weten, nee. Wat ik wel wil weten, uh, en ook wel even wil benoemen, ja. uh, we hebben een nieuwe, uh, nieuw, uh, ja, een nieuwe uh, member in de, in de family, zeg maar. Oh, vertel. Nou, uh, haar naam is uh, Loes. Ja. Even kijken, even checken, hè. Loes, hè, was het, hè? Ja, dat klopt, hoor ik net achteruit de keuken. En Loes uh, doet hier... Uh... Stond jij vanmorgen met Loes onder de douche? Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee, oh. nee. nee ik heb tegenwoordig een staabad. Ja. Oh, ja, je hebt een staabad? Ja, dat lichtbad ik eruit gedonderd. Ik werd er ja, zo lui van. Ja, ja je, hebt, je hebt helemaal gelijk. Ja, nee, dat vond helemaal niks. Maar in ieder geval, Loes is, uh, ja, die is uh, sinds kort... Uh, ja, eigenlijk, God, dat weet ik helemaal niet. Dit is een heel raar interview. Sinds wanneer ben je, Loes? Sinds deze week? Sinds deze week. Oké, okay, nou... Nou, dacht ik al, want het is zo nieuw, de verpakking zit er nou omheen. Ja, welkom Loes, hè? zeggen wij dan samen. Dat zeggen wij dan, Loes, ja. Hebben wij eh, voor, voor, voor Loes niet een, een, een plaatje? Want zij, volgens mij heeft zij vroeger ook deelgenomen aan uh, het kloosterleven. Ja, dat was zij, hè? Ja. Er is al een lied over geschreven, geloof ik. Ja, nou, dat lied wil ik graag horen. Met, met, uh, Jij, bedoelt, uh, Jij bedoelt het lied? Het lied, het, het vriendje van, uh, van Loes. Oh, ja, ja. ja. ja.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 Kreeg de nozen van de non? Kreeg de. No uh, uh, ha hallo meneer? Van de non. Hallo? Ja, hallo. Ja, Harm. Ah, wat gezellig. Je bent hier nog veel te vroeg, man. Ja, maar ik ben met de traplift naar boven gekomen. De, tra de traplift? Ik ben met de traplift naar boven gekomen, niet zonder reden hoor. Vertel. Pieterman. <lacht> Hij keek stom. Wat is dit nou weer? Ik heb mijn koe meegenomen. Oh, mijn god. Maar die koe, die past er nooit op die traplift, man. Jawel, dat ging heel goed. Hij is al boven. Oh, het wordt weer een hele gekke uitzending. Hij ik weet is... het nu al, ja. Hij is al boven. Ja. ja, nee, ik zie het uh, trouwens. Ja, nee, Jij, je... Jij hebt de krulspel erin. Weet je waarom ik hem mee heb genomen? Nee, geen idee. Dat is Nou, hij is af. nou mijn, mijn vriend Eugène. Vandaag is het NL Doet dag, hè? Weet je wat? Dit is een landelijke actie van de Oranje Fonds. Echt waar? Ja, NL Doet, vrijwilligerswerk. Nou is Eugène bij een boerbedrijf aan het werk. Leuk, hè? Oh, en wat doet hij daar? Ja, poten, aardappelen zetten, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Nou, ik, denk, ik heb het vermoeden dat ik er straks nog wel spreek, denk ik. Maar ik vraag ja. hem er wel af, want onze camera's leren eruit... Ja, hou die koe nou toch eens een keer vast, man. Ik zet hem achter in de studio. Ja, do, dat ja doe dat maar. doe dat maar. Kom eh. ik straks weer bij u terug. Heel ja, fijn. Man. Ja, ik kwam een einde aan. Ik word gek van die man. Want ze liepen namelijk zomaar op het gras. En de politie zei dat dat verboden was. Dat het gras verboden was. De non en de nozem...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 Weegt een zoen niet zwaar. Letterlijk uitstekend. Figuurlijk zelden waar. Vraag de om. Er maar eens naar. Ja, en dat was een, een speciaal plaatje voor. Uh, voor, uh, ja. Loes, hè? Voor Loes. Echt waar? Ja, voor Loes. Want die heeft dus. vroeger in het klooster. gezeten. Ja. Dat heeft ze mij in vertrouwen eigenlijk verteld. Oh, ja, want ik was de ja. naam alweer kwijt, natuurlijk. Ja, maar in ieder geval. Uh, ik ga ook de achternaam niet noemen. Want. Nee, nee, zij heeft het nee, nee. vertrouwen verteld. En dan nou heb ik het vertrouwen heb ik alweer beschaamd. Maar zij is van het uh, LTP. Zij heeft toch LTP... Uh, is maar hij, sta, waar staat LTP nou weer voor, Willem? Wie <laughs> Ja, je mama zie je weer met LTP. En LTP, daar staat, daar staat gelijk aan... Uh, aan uh, LPG. LPG, en uh, ja. Oké. Okay. Ja, dus, uh, ja, maar ze kan niet aan het gas. Nee, dat gaan we niet doen. Nee, daar beginnen we niet aan. Nee, nee, nee, nee. Ja, maar ik was echt haar naam vergeten. En uh, ik vond dat zo sneu eigenlijk. Want ik zeg vanmorgen tegen. Ik zeg, hé, hey, hoe is het met jou? Uh, dus uh, ja, ik heb maar een nummer voor haar geschreven. Eventjes. Ja. En die wil ik even graag laten horen. Als Dat kan. En trouwens, voor de oplettende luisteraars. inderdaad, We hebben geen beeld. Nee. We hebben ge de camera's leren eruit. Oh, dat is maar goed ook. Dat is maar goed ook. Want, ja, want, zien maar, ze, want daarom zeg ik van ja. Harem, je hebt krulspelden in. Die groezer even krolspelden in. Dan zeg je dat. Ja, nou, ik, ik, ja. Me, ik had ook mijn make-up niet opgedaan. Nee, willen. dat zag ik, dat zag ik, dat en, zag ik, dat zag ik. Maar nou, nou hoeft het ook niet. Want ik bedoel, we zijn toch niet te zien op de zender, hè? Nog niet, maar Nog niet. Je, weet, je weet het maar nooit. Namelijk, CWM is net Efteling. Niks is wat het lijkt. Ach, weet je, mijn eusje is zo in elkaar geslagen gisteren. Waarom? Nou, we hebben een appartementje in Amsterdam, dat weet je. Ja, ja, ja, ja. Op de Herengracht natuurlijk, no. hè. No. Dat stap je natuurlijk wel. Ik ga niet in onze lieve vrouwenkerk zitten. Nee, ze, nee. Ze, nee. zitten op de Heerengracht. En nou hebben ze hem op zijn mond geslagen. En onze buurvrouw zegt: Wat ziet je mond eruit? Ja. Ik zeg: Ah, hij is aan het wisselen. Oh. Een beetje laat aan het wisselen. Ah. Hij is een beetje laat aan het wisselen. Ah. Nee, ik lach je niet uit, Haram. Ik lach je niet uit. Dat mm. ja, <laughs> is allemaal echt gebeurd. Dat is tragisch genoeg allemaal. Ik, ik, ik baal er een beetje van eigenlijk, hoor. Ja, dat snap ik best. Dat begrijp je Ja, ik ook, ik, ook, ik ook natuurlijk. Nou, ga maar, maar gewoon een plaatje. Dan ben ik het weer, weer vergeten. Of my pencil case. I love you in the songs I write a sing. love you because you put me in my rij. you bring Cheap, never cheap I'll sing the songs till you're sleep When you've gone upstairs I'll creep right it all down, down, down, Wait, is it now? So many songs about you I forget your name I forget your name Jennifer, Alison, Philippa Sue Deborah, Annabelle Sue I forget your name Jennifer, Alison, Philippa Sue Deborah, Annabelle Sue De ketel, de pilletjes begint te werken, dus we worden weer vrij rustig en zo. Dat ja. was uh, de song Forever. Ja, de klop van Whoever, van, forever, van, de, he, van uh, The Beautiful South. Ja, kom, ja. Je, kom je daar weer bij, we zo'n nummer? Willen met ja, vond je het. mooi. Ja, ik vond hem mooi. Vertel eens aan de luisteraars wat er aankomende woensdag gaat gebeuren, mijn collega's. Woensdagavond. Jij hebt er alweer iets van gehoord, natuurlijk, hè? Ja. Ben... Uh, woensdagavond. Nou, je weet je, woensdagavond is. Uh, uh, die hebben uh, wij een beetje gereserveerd voor. Uh, ja, de Long Songs. Een app en Vloed. Het is een. Uh, ja, uh, alles, alles maar wat, wat te maken heeft met de De liefde. Maar ook met mooie muziek. Mooie muziek, hele mooie muziek. Ik heb uh, vorig jaar. Heb ik een uh, programma gedaan, uh, dat heet The Heartbeats. En, uh, dat klopt. Dat weet je nog, denk ik. Ja, dat klopt. En vond je het wat of niet? Heartbeats, dat klopt toch? Ja, nee, de heartbeat, heartbeat klopt altijd. Ja, nee, dat klopt altijd. Heel goed. Ja. Maar in ieder geval, uh, de, de muziek die dan gedraaid wordt... Dat is ja. muziek wat dus uh, ja, bij de luisteraars uit het hart komt. Het is ook ingezonden. Dat heeft een... Een, een hele een, diepe een, betekenis op het persoonlijk ja. iets. Dat, dat uh, is zo, als je dan zo'n liedje hoort van vroeger, zeg maar... Mm -hmm. En je was dan bijvoorbeeld met... Uh, nou, ik noem maar even met een uh, leuk meisje. Ja. Of voor anders denken met een leuke jongen. Uh, dat kan ook natuurlijk. Ja. Uh, en, en dan hoor je dat plaatje en dan denk je weer terug. dan ben je in één keer weer terug. Dat was onze plaat, zeg je dan. Ja, nou, dat is een is heartbeat. Dat is, is iets wat, wat je raakt tot uh, het diepste van je ziel, zeg maar. Ja. Maar goed, uh, en dat doe ik dan uh, twee uur lang en, en de verzoekjes blijven nog steeds komen. Um, als het even mee zit, dan doen we geen twee uur, maar dan doen we gewoon drie uur. Echt waar? Ja hoor, dan draaien we gewoon drie uur door. Dat, uh, dat maakt me niet zoveel uit. En je begint om 7 uur? Ik begin om 7 uur. Dus, dus in principe uit... van 7 tot 9 en dan van 7 tot 10. Ja, dus dan kunnen de mensen eventueel uh, vanaf 10 uur altijd nog naar Niels uur kijken. Ja, dan af naar Jean. Ja. ja, of je nek, of je? Nee, of je je, je, je, je komt niet, hè? Die komt niet. Ja, die, die, kom, nee, die heeft nou vakantie. We zitten nou weer met pauw. Oh ja ja ja ja ja ja ja ja. Paul Paul Paul. Maar Paul we ook een uh, verzoek ingediend. Dus hij luistert ook naar hard beats. Dus hij zal wel wachten denk ik. Ja natuurlijk. Ja. Maar dat is woensdagavond in ieder geval de uh, planning. Nou so, dat, ja. lijkt me, dat lijkt me dat fantastisch Willem. Ja <laughs> en dan kan je wel vertellen de dresscode ja. is red. Shine so bright mm -hmm -hmm. I've never seen so many men ask you if you wanted to dance Looking for a little romance Give it half a chance I have never seen that dress you're wearing Or the highlights in your hair I never will forget the way you look tonight. Tonight. Lady Red, Chris de Burke en dat uh, is alvast een voorproefje voor op uh, woensdag. Een uh, prachtige dresscode ja maar nee, mooi ja maar het is voor mij niet leuk want ik moet weer naar de winkel om dan een volledige nieuwe outfit aan te schaffen want ik heb niks in het rood. dus niet nee maar uh, dat, uh, dat uh, de kostuum wat je bij de pabo had gekocht wat je in december altijd draagt zeg maar Oeh, dat is een idee dat is een idee hè dat is een idee maar ja dan moet die man helemaal uit Madrid overkomen en dan elke woensdagavond nou ja, het is... lijkt me niet zo'n goed plan, want hij legt nou zeg maar het zwembad daar. Hè? Ja, ja, ja, dat is, dat is wel weer zo. En die baard is uh, nou natuurlijk ook. Ja, dat droogt voor geen meter. Nee, nee, nee. nee. Dus... Had, je, had, je nog, had je trouwens nog wat, uh, nog wat nieuws? Had je iets te vertellen? Is er nog wat leuks gebeurd of is er iets niet leuks gebeurd? Of, uh... Nou, ik wou het eventjes met jou hebben over, mm -hmm. uh, over woensdag, over een week, Willem, want uh, mm -hmm. ik weet niet of jij gaat stemmen. Ja, zeer zeker. Er is namelijk hier in Zandvoort namelijk de mogelijkheid... Daar komt hij. En dat is wel uniek op zich natuurlijk. Wanneer roffelt je? Dat de mogelijkheid... Heb je dat? Nee, dan is het namelijk de Je kan twee keer je stem uitbrengen. Dan zou je ja. zeggen van nou, dat klopt niet. Ja, nee, dat klopt, dat klopt wel. Dat klopt wel. Ja. Want ja. enerzijds kan je dus stemmen op de leden van de gemeenteraad. Daar komt ie, dat is één. Maar ja. er is ook nog een wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. De, de sleepwet, sleep hè? De, ja, de ja. zogenaamde WIV... En daar is een referendum, uh, komt daar over. Ja. En, en daar kan je ook op stemmen. Ja. En als je pianostemmer bent, ja. dan kun je ook je piano nog stemmen. Dus dan kan je drie keer stemmen. Ik, ik stem erop gewoon. Jij stemt toch? Ik stem ja, Ga jij uh, stemmen? Ja. ja, ik ga ze zeker stemmen. Ja, ja, ja. Hey, maar bekijk jij dan ook zo'n heel programma hier in ja, Zandvoort? Ja, ik bekijk alle programma's. Uh, en of het, het maakt niet uit welke politieke partij. Dus het maakt niet uit. Want ik vind gewoon, uh, als je je niet... Uh, uh, gaat verdiepen in hun programma... dan, ja, dan kun je, je net zo goed zeggen van... Uh, ik ben er zonder bril op en ik ga stemmen. Maar denk jij ook niet, want nou ben ik even serieus. Ja, ik ben denk, nog heel serieus en, natuurlijk. Ja, denk, ja. Jij, denk jij ook niet dat een hoop mensen gewoon stemmen... Uh, en dat ze afgaan daarbij op, op het landelijke uh, uh, van een partij? Nee, nou, dus... ik, ik denk het niet. Het is wat ik dus merk in Zandvoort... en ik ben van oorsprong geen originele Zandvoorter. Nee. Uh, wat ik wel merk is dat het wel heel erg leeft in Zandvoort. En dat er een heleboel mensen ook duidelijk... Uh, dat ze er ook heel duidelijk mee bezig zijn. Ik, kijk, bevolg, uh, bijvoorbeeld op Facebook uh, het Politiek Café. Dat is een politieke uh, uh, iets wat is... Uh, ja, op Facebook is aangemaakt. En daar komen ze eigenlijk uh, ja, een beetje samen zeg met maar, de verschillende partijen. Mm -hmm. en, uh, en dan gooien ze er een stelling in en dan, ja, dan hebben ze het daarover. En, uh, ja, goed. Kijk, om dat te lezen voor de kiezer is dat wel, kan dat wel bepalend zijn. Hè? Dus dat je wel zegt van... Um, nou ja, goed, met die stelling, daar ben ik het mee eens. Dus, uh, en zo vorm je zelf toch je keus uiteindelijk, dat je straks naar de stembus gaat. Ja, toch wordt er, ook landelijk, want dat zie je dan op de nationale televisie. Ja. Worden er worden nodige debatten gevoerd. Ja, dat heb ik de... gezien, ja. Dat Rotterdam. Ja. ja, ik heb wat een, nou ja. Ja, nou ja, goed, daar, daar zaten natuurlijk ook de, de plaatselijke uh, gemeentelijke korrivéen aan tafel. Ja. Maar ik bedoel eigenlijk te zeggen dat er ook uh, debatten worden georganiseerd door natuurlijk de... De Rijksvertegenwoordigers, ja. dus, dus het kabinet. En, uh, ja. Daar kijken ook een hoop mensen naar. En nou ben ik maar zo bang dat degene die daar de boventoon voert... of erin slaagt om de boventoon te voeren, moet ik eigenlijk zeggen... Ja. dat daar ook uh, zeg maar lokaal dan, en dan heb ik het niet over de schoollokaal... maar hier over de, over de gemeente, dat er uh, gestemd wordt op de partij... die landelijk het meest scoort qua aandacht. Ik weet het niet. Ik ja. weet het niet. Ik denk, na, als je na de ja, ja, maar stress... Maar als je dat nou al niet weet, als je, uh... hoe, hoe weet je dan nog maar om je moet stemmen dan ook? Nog als je dat nou al niet weet... Nee, nee, dat is, dat <laughs> natuurlijk, dat is natuurlijk wel zo. Kijk, het liefst, iedereen wil graag hè, dat, ja, ja, ja. Dat, ik, dat ik ga stemmen op Harm. Ja. Maar... Um... Ja, nee. Mag ik deelnemen nee. aan de discussie? Nee, dit, dit, is even, discussie. Ik, dit is geen discussie. Hallo jongetje, dit is geen discussie, hè? Ik wil even meedelen ja. waar je kan stemmen. Oh, waar kun je dan stemmen? Het is dan interessant dan? om ja. te ja. weten waar je kan stemmen in Zandvoort. Ja. Nou, allereerst kan je gaan naar de Zwaluwestraat nummer 1. Is dat bij Café uh, Neuf? Daar zit uh, het uh, Zandvoorts Museum. Oh, daar, ja. Daar kan je ook kunst van kunst genieten. Ja. En dan kan je ook stemmen. Ook. Ja, het hmm. is al een hele kunst om te stemmen, vind ik ook zelf ook. Ik zeg altijd maar gewoon een, een C, ik stem meestal een C. Ja. Je kan ook gaan naar het Strandhotel. Strandhotel, waar zit die? In de Tromstraat. O, daar. Nummer 2. Ach, of naar de Oranje School Het is niet te geloven. In of... de Leijsterstraat nummer 1. Nummer 1. De Brede School, de Blauwe Tram. Ja. Heb ik vroeger nog ingezeten. hoe was jij dat? Ja. ja. Die zit aan de louis Davidskade Ja, die ken ik. Ja. ja. Dan hebben we het Rode Kruisgebouw. Ja. Aan de Nicolaas nummer 14. Je moet wel op tijd zijn om daar binnen te komen, anders ja. kom je er niet in. Want Vol is vol, ja. Ja. ja. Dan de brede scholenblauwe tram. En, dat is, dat, en daar staat er een B bij. Dus er zijn kennelijk twee stembureaus in dat, uh, in dat gebouw. Uh, nee, twee loketjes. Oh, twee loketjes. Twee loketjes. Twee gordijntjes, twee loketjes. En natuurlijk twee rode potloodjes. Ja. Ja. Er staat overal trouwens zo'n tekentje bij van een invalide in een rolstoel. Ja. Dat betekent dat alle Ja. zijn toegankelijk. Ja, ze noemen dat uh, rolstoelproof. Voor minder valide. Ja, heel fijn. Nee, dat ja. is heel belangrijk. Ja, ja klopt hoor. Uh, uh, nou, dan hebben we de Stichting Pluspunt in Zandvoort. Die ken ik Zit ook Zit in eigenlijk de van. Flemingstraat nummer 55. Ja, natuurlijk. Het ja. zorgcentrum Huis in de Duinen. Ja, geen andere dingen doen in de duinen, want dat wil ik gewoon niet merken. Nou, als je als maar goed gestemd is, ja. Herman weg nummer 73. Ach, kijk eens dan. Voor, voor de mensen die dat nog niet weten. Nee, ja. Daar hebben we een nieuw unicum, dat is op zich al een unicum dat daar gestemd wordt. Ja. Aan de stand wordt nummer 165 ook. Het is niet te geloven. Dan de stichting A.G. Bodaan. Wie? A.G. Bodaan. Ja, Dat is ja. aan de bramenlaan nummer 2. Dat is een mondvol. En je hebt geen bramen hoor, in februari, maart. Heb je helemaal geen bramen? Nee, heb je niet. Nee, nee. In augustus pas. Hè? Dan hè, ja. Stemmen ja. moet in maart gebeuren. 21 maart, Willem. Nou, uh, geweldig. Zit je zelf ook nog uh, bij een stemhokje? Ergens heb je een stoeltje? Of, uh... Ik moet nog eventjes mijn lijstje compleet maken. Want ja. je, je valt me weer in de reden. Ja, natuurlijk. Ik houd het kort graag. Het Stichting Plus.Zandvoort. Ja. Daar staat weer een B bij. Dus die hebben... Twee loketten dan waarschijnlijk. En wat staat erbij? Een B. Een B. Een B van Bemmen. Nou, mocht er nou, van Bem, mocht er nou iemand luisteren van Pluspunt. Ja, ja, ik vind het gezellig hoor. Ja. Als u luistert. Ja. ja. Het laatste stembureau zit op het station van de NS. Ja, ja. Oh, betekent dat dan niet stemmen? NS? Nee, nooit oh, stemmen. Oh, nooit stemmen. Ja, maar dat doen we wel hoor. Ja, Stationsplein. Ja, ja. ja. Nou, iedereen in Zandvoort weet natuurlijk waar het Stationsplein is. Dan moet ik er wel even bij vermelden. De stemlokalen zijn geopend. En van s ochtends 7:30. uur 30 ja. tot s'avonds 9, oh, 9 uur. 21 uur is dat. Ja. Mag ik, een, uh, mag, ik, mag, mag ik jou nou even in de rede vallen? Ja, dat mag hoor. Ja. Zo. Nou, dat is eigenlijk een oproep. Ja. Voor iedere luisteraar in Zandvoort en ver erbuiten... Uh, Mochten jullie nou gaan stemmen en je staat in het stemhokje. eigenlijk mag het niet, hebben ze het liever niet. Maar ja, even een beetje rebellies mag wel. Maak eens even een selfie van jou met je potlood. en stuur hem daarna willembruist.gmail.com. Dan Daar plaatsen wij het. Oh, wat leuk. Ja. En Harm, jij ook natuurlijk een uh, potlood, ja. hè? Ja. Met een Ja, natuurlijk. Ben ja, ik, ja. Ben, ja nou, nee, ik heb altijd mijn potlood. Ik heb altijd bij me, hoor. Nou, eens even kijken, een nieuwe unicorn. Je moet niet de redenen van alles weet willen, want ik ben helemaal van mijn apropos. Sorry, aan, sorry, sorry. Uh, Nieuw Unicum, dat, ja. dat is namelijk een uitzondering wat de openingstijden betreft. Oh? Ja, want dat is geopend van tien uur s morgens, wel tot negen uur s avonds. Maar dat begint dus niet om half acht s ochtends, nee. maar om, om tien uur. En waarom is dat? Ja, dat staat er niet bij. Oh. Het blijft een Unicum, hè? Uh, uniek, ja ja, ja. Ja, ja, ja, De stemlokale... Ja. Uh, Um, en met het symbooltje van iemand in een rolstoel... die zijn dus uh, toegankelijk voor minder verlieden. Ja. Nou, maar er staat overal staat zo'n stoeltje bij. Dus je kan, overal kan je, als je minder verlieden bent, kan ja. je ook stemmen. Oh ja. Op de locatie Brede School de Blauwe Tram... in richting Plus. Zandvoort. Nou, ik heb, jij hebt het net al aangegeven. Twee loketten, twee stemmen. Twee loketten, twee hokjes, ja. Dus je hoeft daar niet zo heel lang te wachten. Ik ga straks, later in de uitzending, luisteraars. Dus blijf luisteren. Ga ik nog wat stemmen... Uh, uh, ga ik iets vertellen over stemmen bij Volmacht? Oh, dat dus is uh, de... ook oh, leuk, natuurlijk. Ja, als je, als doe je, dat maar. Uh... Als je voor iemand anders in de stemming bent, zeg maar. Ja, ja, ja. Ik ben nou wel in de stemming voor een plaatje, Willem. Wat begint me nou zat te raken, hoor. Ja, ik, ik raak er helemaal andere gestemd van. Ja. Nou, vooruit. Vooruit, nou, een stukje muziek. Ik ga volgende week weer naar Radio Oostel, want...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 they was all Never knew that what was wrong, oh baby, wasn't right. We tried to find what we had. with sadness was all we shared. We were scared. This affair would leave I love and Wind and fire, after love is gone. Maar ja, after love is gone, die, die is natuurlijk niet weg. Want de liefde voor muziek blijft en dat is altijd. Ja, ik zag dat jij alweer een, een bammetje in je potje aan het stoppen was. Hmm. Ja, heb je niet ontbeten vanmorgen? Jawel. Jawel, natuurlijk. Maar zo rond de klok van kwart voor elf. Ja. Dus bijna. Ja. Krijg ik over weer trek. <hums> ja, ja. Nou, nou, nou, laat je mij praten met de luisteraar met mijn mond vol. Weet. Ja, maar weet je wat het mooi is van die camera's? Die camera's, die, uh, die doen het nu niet. Nee. Ze zien het niet. Oké, okay, maar ze horen het wel natuurlijk. Ja, maar oké, okay, eventjes testen, hè? want men zegt altijd... als je ontbeten hebt, dan is er één ding wat je absoluut niet kunt... dat is fluiten. Kun je fluiten nu? Oh, ja. Doekje van tafel vier, alsjeblieft. <laughs> ja, ja, Willem. Ja? Je weet dat ik nog wel eens de journalistiek... Uh, ja, dat doe jij, ja. Beoefenen, hè? Nou ja, ik weet niet of dat dus journalistiek is, maar jij maakt veel foto's. met foto, ja, maar ik, ik praat dus ook met mensen. Is dat Een interview, hè? En de mensen willen dat. Nou. Ja. <laughs> <laughs> ik, ik, ik, ik, ik, ik moet daar wel enige moeite voor doen. <laughs> ja, maar ja, ja. van de week liep ik door Zandvoort. Ja. En dan liep ik over het gasthuisplein. Mm -hmm. Dan heb je van die leuke bankjes staan. En er zitten drie oude mannetjes op. En nou had ik niet zoveel actueel uh, uh, Niels uh, voor handen. Dus ik, denk, ik loop eens naar die mannetjes toe. Ja. Die zien er allemaal heel oud uit. Ik ga eens kijken hoe die nou zo oud zijn geworden. Of ze daar iets over kunnen vertellen. Ja. Hoe ze hun leven hebben ingericht qua voedsel. Qua, uh, nou ja, levensstijl. Okay. En op die manier zo oud zijn geworden. Dus ik loop naar dat eerste mannetje en ik zeg tegen hem... Oh, opa, hoe gaat het met u? En hij ja, gaat helemaal goed hoor. Ja, ja. Ik zeg, hoe, hoe oud bent u opa? Hij zegt, 84 jaar. Nou, dat, was ook, dat had ik ook al een beetje ingeschat. Ja, ze zag hier ook eigenlijk. Ik zeg, maar hoe heb je dat nou bereikt? Nou, ja. hij zegt, ik heb nooit gedronken. Ja. Ik heb ook nooit uh, gerookt. Heel matig met de dames. Zo. En uh, ik ben nog steeds heel fit. Ja, ja. Nou. Dus ik zeg tegen die tweede man, ik zeg... Uh, uh, ook nooit gerookt, ook nooit gedronken. Ja, ik heb wel een beetje gerookt. Ik heb ook wel een beetje gedronken, maar ook matig met de dames. Ik zeg, oud bent u? Hij zegt 91 jaar. Oh. Ik zeg, nou, dat is. Uh, uh, uh. Ik zeg, dat is u ook nooit gerookt en nooit gedronken. Hij wordt nooit gerookt en nooit gedronken. Twee pakjes per dag gerookt. Oh. Elke dag al iets in je leven. Jo. En in de meeste maanden had ik een andere vriendin. Ja. Ik zeg, het met u, hij is 47 jaar. <laughs> ik denk, er komt een heel, er komt een serieus, eindelijk een serieus verhaal. En dan, dan kom je hier weer mee. Ik uh, weet je, toen ja, hem eens even van zijn stuk nu. Toen hadden we de deur liep, dacht ik van nou, het was nu tijd voor een serieus gesprek. Maar het ja. valt mij toch wel weer een beetje tegen. Eigenlijk, eigenlijk wel, hè. Hey, je, je draaide net zo'n het oh. ballad van uh, After the Love is Gone, hè? Van, van Earth, Wind and Fire. Ja, correct. Is dat nou een beetje het repertoire wat wij kunnen verwachten op woensdag? Nee. Helemaal niet. Nee, nee het, is, uh, ja, het, is een, het is een funk love ballad. En, en dat, ja, ik, volgens mij heb ik hem niet in mijn lijst staan. Maar ik, moet, ik wil nog een kan je, keer. Kan je, kan je, want mensen vinden dat best gezellig, hoor, die mooie muziek. Ja. Kun je niet iets, een klein, klein tipje van de sluier oplichten? Nou, Daar help je de moslima's ook mee. Hè? Ja, die ja, ja, sluier oplichten. oplicht. En dan ja. ja, niet tegen de zon in kijken, want dat is gek natuurlijk. Ja. ja. Uh, Kijk een voorbeeld. Nou, het, het, het, hele, het zit dus Tracy Chapman en Stef Bos in. He, dus van mijn palen tot die kaap, van Stef Bos. Ja. Tot bijvoorbeeld uh, de Promis. Stef Bos, die ken ik alleen maar van papa. Je lijkt het steeds meer op mij of zo. Of ik lijk steeds meer op jou. Of, wat wat zit die nou allemaal? Ga je, ga je nu vertellen dat je mij lijkt? Wat is dit nu allemaal? Oh nee, dat nummer. Ja, nee, dat klopt. Ja, ja. ja dat is dezelfde zang. Het is de Troubadour uit Veenendaal. Uh... Ja, ja. Mm -hmm. Maar dat kunnen de mensen, want daar hebben de mensen dus kennelijk iets mee. Ja, dat, dat zijn, dat zijn hardbeats. Dat zijn nummers. Die, zijn, die worden dus gewoon... Uh... Maar Tracy Chapman, dat, dat, dat, dat, ja, daar ben ik ook fan van hoor. Nou ja, als je dan bijvoorbeeld het nummer hebt. The, The Promise, die heb ik, uh, die ja. heb ik erbij staan. En uh, ja, die wordt regelmatig, wordt die gewoon aangevraagd, gewoon omdat het een, het is een puur nummer en, en ja, de mensen die hebben daar een herinnering aan en ja, vandaar het hardbiet. Nou, luisteraars, ja. u kunt genieten aankomende woensdag vanaf 7 uur en dan hardbiet tot uh, misschien wel tien uur, je willen, want uh, het kan zomaar zijn dat die drie uur vol gaat maken. Nou ja, kijk, als ik meer nummers heb dan tijd, ja, dan plakken we er een uurtje aan vast. Dat is, uh, maar goed, dan moeten de luisteraars het wel uh, Oh, eens op zijn Frans gezegd, appreciëren. Nou, maar. dat denk ik ja. zomaar wel. Hè? De ja. meeste mensen zijn toch wel in voor mooie muziek. Ja, dat, dat is dus wel zo. He? Ja. Ik heb een, een, een, een verzoekje. En dat is iemand die stuurde regelmatig verzoekjes. in en, en dat zijn ook nooit uh, de gangbare nummers zeg maar, die je vaak hoort. Dit is er bijvoorbeeld eentje. En het is een nummer van America. Het is wat anders als The Horse With No Name. Dit ja. is een nummer I Need You. Kijk dat? Ja, ik heb jou ook nodig Ja, Maar dat weet ik het wederzijds. Ja. ja. Used to cry, used to bow our heads and wonder why. Now you're gone, I guess I'll carry on. Make the best of what you've left to me. I'll start it all again You know I need you Like the winter needs the spring You know I need you I need you Every day And you were thinking of me And then it came That I was put to blame For every story told about me About me I Need You van America. Ja. Jawel, van het album America trouwens. Het eerste album, dus is weet je dat ook weer. Ja, ja het is een uh, onderschatte groep hoor, dit. Ja, ja. ja want uh, de, de nummer van dit uh, is voor all the lonely people en zo vind ik ook zo. Ja, ja, like me hè. Ja. Ja. Hey, uh, het weer, wat is dit? Nou, Willem, luister ja. en huiver. Daar komt ie. Vanuit het zuiden, luisteraars. Meer wolken. Helaas, moet ik dat aan u vertellen, de zon die schijnt eerst geregeld... Het blijft tot de avond op de meeste plaatsen blijft het droog. Maar ik zei het al, vanuit het zuiden dan neemt de bewolking toe. En in de zuidelijke provincies gaat het vanmiddag soms een beetje regenen. Vanmiddag is het 7 tot 10 graden. Dat is best wel een aangename temperatuur. Als je het nagaat dat we dus vorige week nog in de, in de vorstperiode zaten. Ja, dan zouden we nog winterteen. Zo is dat. Ja. De zwakke tot matige wind die draait van zuidwest naar zuidoost. Komend weekend komt de wind veelal uit het zuiden. En het is heel vaak bewolkt. Zaterdag overdag, dan blijft het veelal droog. Dat is mooi, hè. Met, uh, NL doet ook, hè. Want uh, als de mensen dan buiten vrijwilligerswerk doen... dan uh, halen ze in nieuw en uit de sokken. Nee, nee. Het is, het is wel vaak bewolkt, helaas. Zondag, dan regent het. Mot regent het van tijd tot tijd. Uh, met maxima van 10 tot 17 graden... is het wel behoorlijk zacht voor de tijd van het jaar. Wat het maxima er nou weer mee te maken? Ja, dat ga ik niet verklappen. Oh, hey, daar okay. ga ik niet van. Daar heb ruzie met Willem. Ja, en zo ook heet ook. jij ook. ook als nog. je daar ruzie mee krijgt. Want ja. jij zit natuurlijk in de beveiliging. Ja, ja ook. Ik, uh, hallo ja, jongens. Mag ik, mag ik nog even wat? Wacht nee, even. wacht nog toch even man. Je bent zo in de beurt. Ja, mag ik daar even wat vertellen over beveiliging? Oh. Ja, nou, ik, ik, loop, ik loop de laatste tijd... Voor de veiligheid loop ik met, met, uh, met koffie. Met koffie? Ja. En koffie. Hoezo dat? Een kalasnie koffie. <sighs> Charles, neem alsjeblieft de boel weer al. Want ik word man. Had je nog iets voor het weer, uh, Charles? Nee, ik, ik, heb, ik heb het weer helemaal afgerond, Willem. Ik ben helemaal van... Die Harm, die is ook wel... Ik want, vind uh, het een... Loopt uh, die met een... Met een kalasnie loopt hij over straat. Vanwege zijn veiligheid. Ja, maar waarom, waarom, waarom doen mensen dat? Ja, ik heb geen idee. Nou uh... ah, ja, omdat Eusein voor zijn mond is geslagen... heb ik toch net verteld. Ja, maar dan loop je dan niet met een Klasnikov... Uh, hey, uh... Maak toch een grapje, Klasnikoffie. Weet je, de, ik heb me nog een tijd herinneren... dat de mensen, als ze het over zoiets hadden... dan hadden ze het over een pistool. Tegenwoordig kennen de mensen de namen al, de types... Wat vroeger een mitrieur was, dat is nu een AK-47. Denk even, heb je het over? AK-47? Een AK-47, ja, dat is geen oh, parfum ik dacht, hoor. Ik dacht dat je wat ging draaien van level 42. Nee, dat begint niet. Ja. Oh, dat is een ander wapen. Dat is een ander wapen. Oh, dat is weer een ja, ander ja, wapen. Ja, ja, ja, ja, ja nee, dat, dat komt... vergis ik me jongens. <laughs> oh, mijn god, nog wat toe. Ja, nou goed. Uh, Willem, ik zou zeggen, ik ben zelf bijna van mijn appelen Maar uh, ja, het gaat hier niet geheel traanloos, zeg maar.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 Even een stilte dan lachen we pas hey. Fluister talenten begint En ik kan hier op dit uur geen taxi meer krijgen Maar dat maakt me niet uit Talenten begint Gedaan. En dat kan ook in Brabant, maar niet alleen in Brabant hoor. Ik bedoel, dat kan ook in Zandvoort. En ja, uh, yeah. ja. Yeah. Hey, ik heb uh, wel, eens, uh, wel eens mensen die vragen me, hoe kom jij in al die muziek? Oh, dat vroeg jij toevallig net ook aan mij. Ja. Maar ik word, uh, uh, ik word eigenlijk gewoon geïnspireerd door het moment. Hè? Het moment van wat ik uh, ja, werk en inzit, werk en denk. En, uh, en ook werk, uh, ja, tegenaan aanloop, zeg maar. Dat was van de week. Ja. Uh, uh, in ieder geval, uh, ja, toch heel treurig nieuws, Mies Bouwman. Ja. Mies Bouwman, uh, overleden. Mama, dat was echt de mama van de tv. Wie is daar niet groot mee geworden? Behalve dan pindakaas. Maar goed. Mm -hmm. um, nou weet ik dat zij dus uh, een zoon heeft. Uh, Tim is dat. En die had dus in het verleden, dus in de jaar 70, had dus hij uh, ook wel wat nummers. En zij heeft daar ooit uh, iets uh, van gezegd van, ik hou heel veel van mijn zoon. Ja. Maar als dat op de radio komt, zet ik hem uit. Dat vond ik zo jammer. Echt waar? Ja, dat vond, ja, ja. maar ja, dat is typisch Mies Bouwman. Die, die was gewoon, ja... Klap toen de toe recht voor de raap, zeg maar. Ja. Dus... En, uh, was dat Bloem? Dat was Bloem. Ja. Ja, dat, was dat zo. weet ik nog. Ja. ja. En die hadden dus twee nummers, even aan je moeder vragen, maar ook op Pasquet. Als ik het goed zeg. Dat heet, uh, ja, omdat, hè, is dat. Dus die, die wil ja, ik nog even, even draaien. Pasquet. Ja, nee, ja, jij komt er vandaan. Jij komt met Bloemendaal. Jullie praten zo. Pasquet is vraiment français. Echt waar? Oui, moi j'ai été à yeah. une école, cours, cours complémentaire et là-bas on prend seulement les mots que parle Jacques Jour. Hein? my God. it is so. Oui, Bloom. <laughs> Je crois que je t'aime. En l'amour, et mon amour. Je m'en moet, que tu fais maintenant. Et mon amour, je t'adore, je t'aime. Voor tout la vie. Ik zie je bij die Fransman staan. Hij zingt je t'aime.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 Dit brengt ons weer uh, richting de klok van uh, 11 uur. We schieten alweer op. Ja, we moeten er even uit voor uh, nieuws en reclame hè, natuurlijk. Reclame. Ja. Dus uh, ik zou zeggen, uh, tot na de klok van 11 uur. Tot zo. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 11 uur. Mark Hokken met het NOS Journaal. Mensen met diabetes type 2 kunnen voor een groot deel... van hun ziekteverschijnselen afkomen door hun leefstijl te veranderen. Blijkt uit de eerste uitkomsten van een onderzoek onder patiënten. Bij een gezondere leefstijl blijkt dat 87% van de deelnemers... na een jaar geheel of gedeeltelijk van de ziekte af is... 38% gebruikt zelfs helemaal geen insuline meer. Onder een gezondere leefstijl wordt verstaan betere voeding, meer beweging, voldoende slaap en ontspanning. Bij diabetes type 2 maakt het lichaam te weinig insuline aan of reageert het er minder goed op. In Nederland hebben 1 miljoen mensen deze vorm van suikerziekte. Het bezoek van een Turkse politica morgen aan een moskee in Deventer gaat niet door. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat Nederland en Turkije tot de conclusie zijn gekomen dat een bezoek op dit moment niet passend is. De Turkse politica is oud-minister en lid van de AK-partij van president Erdogan. Ze zou in de moskee in Deventer spreken op een bijeenkomst met vrouwen. De relatie tussen Nederland en Turkije staat onder druk sinds vorig jaar. Turkse politici werd verboden om in Nederland campagne te voeren voor een referendum in Turkije. De Zuid-Koreaanse premier Moon noemt de toenadering tussen de VS en Noord-Korea een enorme stap voor de vrede. President Trump heeft laten weten in te gaan op de uitnodiging van Kim Jong-un om elkaar te ontmoeten. Dat gesprek zou in mei moeten plaatsvinden. Over de locatie is nog niets gezegd. De Belgische rapper Damso gaat niet het WK-lied voor de Rode Duivels maken. Dat is het gevolg van toenemende druk uit de Belgische politiek, voetbalclubs en van sponsors. Ze vinden eerdere teksten van de rapper grof en vrouw onvriendelijk. Het weer, het is droog en de zon schijnt geregeld. In de loop van de middag gaat het vanuit het zuiden regenen en bij weinig wind wordt het tussen de 7 en 10 graden. In het weekend geregeld regen, maar wel zacht, met maxima van 16 graden. Dit was het energie.